Vorige maand voerde Greenpeace actie bij meer dan 70 tankstations van Shell, waardoor tanken urenlang niet mogelijk was. De rechter stelt wel als voorwaarde dat acties bij benzinestations niet langer dan een uur mogen duren. En ook moet duidelijk zijn wat het doel van de actie is. Als Greenpeace niet aan die voorwaarden voldoet, volgt een dwangsom.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 De Geheimen van Barslet. Een nieuwe tv-serie over één dorp, één verhaal. Zeven waarheden. zeven waarheden. Morgen om kwart over acht op Nederland 2. Nederland 2. Nieuwe kabinetsplannen? Wij zoeken het uit in plaats van zoek het maar uit. Dit was de K uit het alfabet van Alphabet Autoleas. Alphabetautoleas.nl. Verrassend voorspelbaar.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 Pleisters. Schat, waar zijn de pleisters. Pleisters! Oh. Oh. Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Manjare. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het koken en eetprogramma Mangiare... live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending, stuur dan uw mail naar manjare@ntr.nl. En u kunt ook twitteren, hashtag Radio mangiare. En op onze website radiomangiare.nl staan ook de recepten van deze uitzending. En u kunt dan ook alles rustig nalezen. Het is jammer dat u niet bij ons in de studio bent met z'n allen. Al die honderdduizend luisteraars van dit moment of zo pak weg... Want we zijn hier echt heel leuk aan het knutselen met fonduepannen en, en vuurtjes. En Betty koste de koningin van de kaas, die is bezig om het vuur brandend te houden voor de kaasfondue, Betty. Ja, spannend. Welkom. Dank je wel. Jij mag straks kaasfondue voor ons testen, ja. proeven. Maar nu komt het, het is bijna een vloek in de kerk, kaasfondue uit een pakje. Ja. Ja, ik heb ze toch wel eens een keer goed gehad. Dus ik hoop dat jullie vanavond de keuze ook zo gedaan hebben. Want het kan wel dus. Het kan wel, ja. ja. En nu gaat het erom dat we die spiritus gewoon brandend houden. En, uh, en dat het straks een heel lekker potje wordt. Ja. Aan de rechterkant van mij zit Ron Blauw, sterrenkok. Dag, welkom. goedenavond. Kaas uit een pakje. Uh, ik heb het nog nooit gegeten. Man. ik ben Echt nog nooit gegeten? Nee, nee, nee. niet uit het pakje, maar misschien wel hoor dat ik dat in de ski-order niet door had. In de ski niet door had maar, uh, <laughs> dat je bij Johnny Boer aan het eten was en dat hij gewoon een keer een pakje ja. had ja, ja, niet ja, nou, Jonny zou het nog kunnen doen, maar, maar <laughs> nee. Verheug je je erop? Dat nou, ruikt wel lekker. Ja, dat. Ik vind ruiken een understatement. Dit nee, is bijna zoiets dat ik morgen. Dat ik nu ga kijken van welke pistes ik morgen ga. Ja. Uh, ga ja. dus, dus de Daarnaast ja. zit is altijd belangrijker dan ja. skiën ja. zelf. Ja, ja, ja. Jona Voort zit uh, naast je, dat is kookboeken vanuit. Werkt altijd mee aan deze uitzending. En die heeft nu eens een keer weer iets anders gedaan dan normaal. Want de, de sterrenkoks, de boeken van de sterrenkoks naast elkaar gelegd, Jona. Ja. Drie stuks vanavond. Ja, omdat ik drie gerechten altijd maak. Ik denk, anders wordt het ook een beetje helemaal uh, veel van het goede. Ja. Want het is wel een uh, hippe trend op het moment... dat uh, chef-koks grote sterrenkoks boeken maken... waarmee mensen thuis moeten kunnen koken. Ja, en of dat lukt. En noem even de namen van de koks waar je mee werkt. Die vandaag. ik vanavond met meegenomen is het boek van Hesten Bloementaal Thuis. Heet dat is net uit, hè? Dat is net uit. Thuiskoken met Veron Adria. Dat is er al twee, drie maanden langer. En dan een boek wat niet op die manier bedoeld is: uh, Recepten van Alain Passard. Dat is echt voor iedereen bedoeld. Dus ook voor mensen die. Uh, zoals Ron, die het leuk vindt om te kijken wat deze man nou doet. Ja, want laten we even een rondje langs de velden maken. Wie kookt er wel eens uit het, uit het boek van een, van een sterrenkok, Ron Blauw, van een collega? En nooit. Nee, kijk, ja, ik, ik heb heel veel boeken. Tot het, tot, het, tot het ziekelijke toe. Maar je leest ze wel allemaal. Ik lees ze allemaal, maar ik, zal, ik kook er nooit uit. Het en is meer van nou, het is meer plaatjes, inspiratie en dingetje en gerechtje. Dat kan op een, een, een groentetje zijn. Het zijn allemaal. Oe, en eigenlijk lees ik de recept ook nooit, als ik heel eerlijk ben. Dus het, het is meer om een idee. te ja, Het is meer krijgen. bladeren en het kijken en, en, en, en dan en als ik het dan. Uh, ik, toevallig heb ik van de week echt het hè, boek van Noma. Van A tot Z doorgelezen door, door en, en, en van recept tot foto echt binnen drie avond. Ja, was avonden. volgens mij in, in, in Scandinavië, want ik, ik zit jou zo wel eens stiekem op Twitter en Facebook. Ja, en ik sport. was het afgelopen weekend weer, ja, ja. Zat jij nou in, in, zat jij gewoon in Scandinavië al die toprestaurants een beetje ik zat bij, te bij uh, Ik heb bij uh, uh, Geist gegeten in Kopenhagen. Ik heb bij Geranium gegeten en bij uh, Solle de Krol. Oh? Dit, dit, zijn de, dit, dit zijn de drie namen waar je geweest moet zijn. Ja. Om, uh, even... nee, nee, Noma natuurlijk, maar Noma had een besloten partij. Maar we zijn, ik ben wel de hele middag in het Noordelijk Food Lab geweest ja. van, van meneer Redzepi, ja. om daar kennis te maken met de die jongens. En die zitten vanavond bij mij toevallig in het restaurant. En daar gaan we dingen mee samen doen. Uh, ja, dat was. Maar die? Zaten in een woonboot in Kopenhagen. Wat leuk. <laughs> Tegenover het uh, restaurant. En dat waren twee gasten, we kwamen binnen en dachten of die zijn hartstikke stoned, of die... die, die en die zeiden, hey guys, hey, we're you. oh, you're a lot of guys. En die hadden overal, ook in de kelder, met, met emmers staan met fermentatieprocessen en azijn aan het maken. Waanzinnig. Ja, heel inspirerend dus ook. Ja, ja. Gaan we straks over doorpraten. Kook jij Betty Kost, de koningin van de kaas, wel eens uit de boek? Ik uh, kook graag uit boeken, maar wel altijd uh, een beetje van het boek en een beetje van mezelf. Ja. Oké, okay, maar ook van Chef Cox, Want ik heb bijvoorbeeld wel eens wat proberen te maken... uit een, een soort schitterend boek van Jonny Boer. Ja, dat ging bij de ingrediënten al helemaal mis... Ja. omdat ik niet alles kon krijgen... terwijl ik altijd toch wel veel voorzieningen in de buurt heb. Ja, die ervaring heb ik ook. Ik heb toevallig net het boekje van uh, Hans van Wolde. En uh, daar stortte ik me in Beluga. omdat het zo eenv eenvoudig leek. Ja. Moed, dat boekje. En... Uh, en toen was er een recept met patrijs. En ik had er helemaal zin in. En toen had ik 100 patrijskarkassen nodig voor de bouillon. Dan houdt het bij mij even op. Ja, raar. Ja, ja. Ik dacht dat je nu ging zeggen... Nou, ik vond dat wel een uitdaging. Ik ben, ik ben meteen op jacht gegaan. Ja, het is zelf geschoten ook nog. Die Fransen kunnen er ook een potje van trouwens. Echt, Dan heb je een heel eenvoudig recept. Die Franse chefs. En die, die ouderen ook. Die, ja. en, dan, en dan ga je kijken. En dan zeggen ze... Daar heb heb je die bouillon voor nodig. En dan ga je naar het recept van die bouillon. En dan komt het. Dat recept Oeh. lijkt heel makkelijk naar ja. die bouillon. Ja. <laughs> en zonder die bouillon is dat hele recept natuurlijk niks. Waar altijd staat hij bij. U mag thuis ook meepraten over dit onderwerp. U mag schrijven welk boek absoluut aanbevelenswaardig is. Ik geef er alvast één prijs. Lonnie. Ja. De Indische keuken van Lonnie, dat kan ik zelfs. Ik bedoel, dat vind ik mooi, dat vind ik lekker en dat is simpel. Uh, maar uh, u mag ook met andere tips komen. Uh, studie dan uh, via onze uh, site manjara.ntr.nl. Dan komt alles goed. Er zitten ook wel maakbare dingen in, hoor. Heel van veel, muts, hoor. Dus het is niet alleen maar... Nou, maar het is een voorbeeld. Ron Blauw ligt hier op tafel. Niet als mens, maar als boek. <laughs> uh, ja, dus het komt dat zou ook leuk zijn, trouwens. Maar daar wil hij dan weer niet aan meewerken. Uh, vier seizoenen. Ja. Dat is nu in een box verschenen. Dat, dat zijn vier. Dat is al, heb je al eerder gedaan voor ja. de krant, voor trouwen? Ja. Trouw. Ja. En dat heb ik vanmiddag ook zitten bestuderen. Dit is ook niet moeilijk. Nee, maar het is wel, het is wel heel moeilijk voor een, voor een chef om het zo makkelijk te maken. Ja? Ja. En ik vind, ik ben het helemaal eens, heel vaak zijn die kookboeken, oh, ik heb ook een map uitgegeven ooit, wat wat waar ik nog steeds wel trots op ben. En wat ik nog steeds van denk, dat is een van de leukste kookboeken die ooit gemaakt zijn met teksten erin, van Hans van Walbeek. Maar het is een soort licht in de kast. Het is een soort, een soort ego-trip, is het. Ja. En, en je hebt een boek gemaakt en niemand die kookt er bijna uit. Het is. Nee. Het, het, het en dit was zo leuk om te doen omdat het gewoon ik moest het zo simpel houden maar dat zie je aan die boeken die dus nu allemaal verschijnen ja. van die grote koks want die zijn hebben dus ook uit wat, het verhaal wat jij nu vertelt de wijze les geleerd als we dus boeken gaan maken is het niet voor onze collega's nee. want die gaan niet koken uit onze boeken ja, en, dat en, dat en dat zijn er, zijn er duizend precies ja. En ja. dit ja. moet gewoon dit verkoop gewoon je moet want ook, dit uh, kunnen mensen nou, thuis en dat is dus helemaal dat, dat is, uh, het is leuk dat ook, ook gebeuren. Ik, ik liet dit voor de uitzending even aan betty Koster zien en die zei ah het past op één pagina ja. kijk en zijn we natuurlijk al heel blij dat een recept gewoon ja. op een pagina past. We gaan het hebben over kaasfondue. We gaan kaasfondue uit een pakje testen. Dat doen we met de koningin van de kaas. De vrouw die met strakke hand de kaaswinkels van Lamuse bestiert. Betty Koster. Die overigens zag ik op de kaart weer bij Ron Blauw ook de, kaas levert. de kaasleverancier is ja. van jou, Ron. Ja. Uh, dus we zagen ook al die prachtige kazen daar weer voorbij komen. Je bent uh, een graag geziene gast in dit programma vanwege je enthousiasme en je deskundigheid. En dat kunnen mensen nu ook nalezen, want je hebt ook een boek gepubliceerd, uitgebracht deze week. Een soort kaasbijbel. Ja, ja het ziet er ook uit als een bijbel. Um, het is via Stichting Kunstboek in België uitgegeven. Die wilden het ook de kaasbijbel noemen. Toen zei ik, nou, dat ligt in Nederland misschien wat gevoeliger dan in België. Dus het heet nu de 500 favoriete kazen. En daar bedoelen we mee, de 500 favoriete kazen van de mensen vandaag. Dus niet ja. alleen mijn favoriete, want ik heb er natuurlijk maar vijf. Maar uh, daar staan gewoon korte, bondige omschrijvingen van de 500 kazen vandaag de dag in. Zodat iedereen er een, een proeverij kan houden en zijn babbeltje over kan doen. Met een hele mooie fotografie, leuke tips. Nu ook wat tips wat je erbij kan drinken. Want dat miste ze in mijn vorige boek. Dus dan echt een lekker handzaam naslagwerk. Dat is hartstikke mooi. Staat de kaas van u in? Niet om te maken. En nu heb ik al spijt, want ik, als ik naar deze bleke dames kijk, dan had mijn fondue daar best tussen. Jullie wel, daar gaat hij al. <laughs> moet weer een nieuw boek komen. Ja, dus. Je moet het doen met de pakjes en zakjes die wij vandaag meegebracht hebben. Ook omdat wij altijd van mensen horen, en, en die proef hebben we eigenlijk ook wel op de som genomen, dat kaasfondue uit een pakje best wel kan. Hoe denk jij hierover? Ik probeer ze altijd. Als ik iets nieuws zie, dan denk ik: dit moet ik geproefd hebben. 9 van de 10 keer gaan ze naar één hap in de prullenbak. Okay. Ik vind het altijd net warme smeerkaas ja. met een hele chemische afdronk en een hele slijmerige slijmerig mondgevoel. Oh. En daar nou heb ik het eigenlijk allemaal nou, dat wel we echt zin in. Ja. ja, sorry. Als je vers maakt met vers geraspte kaas, dat is zo'n andere beleving en dat ziet ook geel, niet wit. Nee, we ja, gaan en... het toch doen deze ook. ziet wit. Alle deze drie en misschien, zijn kunnen we, misschien kunnen we je verrassen. Ja. Um, waar, waar draait het om bij, bij kaas? Want jij zegt net verse kaas. Nou, dat ja. zit in een pakje dus al niet. Nee, en het draait om de goede verhoudingen van de kaas. Ja. Als je veel emmentaler gebruikt, krijg je veel draden. Dat kun je grappig vinden. Dat je zo continu met die vork ja. moet... Klussen, maar op zich geeft het ook iets wees. Als je veel kom thee gebruikt, dan krijg je eigenlijk een, uh, een, een fondue die zich scheidt in de pan met een, een, een wijnmengsel bovenop en een wat vaster mengsel onderop. Ja. Dat vinden de Fransen weer heel lekker, want die willen dat broodje eerst door die wijn en dan pas die kaas erdoor en dan weer omhoog. De Nederlanders willen hem glad en homogeen. Dus ik denk dat de gemiddelde Nederlander voor zo'n kant-en-klaar ja dan kun je geen bij van het is nee, wel altijd goed. Die wil kaas of vlees eigenlijk, vreemdelingen. Ja. Ja, maar dan zonder paneerlaagje. Ja. Maar daar heb je dat brood dan voor. Wat dan ja. een beetje knapperig moet zijn. Zoiets. zoiets ja. Maar hoe, want, wat mijn probleem vroeger altijd was met kaas Is toch om die homogene massa te bewaren. Ja. Ik, heb, ik herinner me ook in mijn hele vroege jaren. Dat ik wel eens heel laat op de avond. Zelfs met een schaar in een kaas Stukjes eruit <lacht> geknipt heb en op stopbrood ja. heb gebracht. Ja, zo'n mens presenteert dan toch een programma ja. over kaas van Dat is ook het lekkerste, toch? Of die kostje aan de zijkant de die die onderste, ja. daar je in. dat gevocht gevochten. Ja. Ik weet ook niet meer hoe ik eraan toe. Op ja, dus met de raclette, dat is gewoon, dat is dat is toch dat, dat, dat het lekkerste van ja, kaas. Die dat. smerigheid ja. eigenlijk. Ja. Ja. maar goed, dat is natuurlijk niet de bedoeling als nee. je gasten krijgt. Nee. Nou, ik, we hebben heel leuk uh, een uh, filmpje op Foodtube. Nl. En dat zijn de do's en don'ts om kaasfondue te maken. Want dat luistert echt heel nauw. Er zijn heel veel aspecten die meetellen. Het belangrijkste is eigenlijk de temperatuur. Zodra de temperatuur van de wijn te veel zakt bij het toevoegen van de kaas. Dan koelt de kaas af. En dan moet hij weer heel langzaam warm worden. En dan krijg je één klont die je moet snijden aan het eind van avond. Ja, dus dan stolt hij eigenlijk ja. op het verkeerde ja, moment. Ja, en dan krijg je niet meer goed. Nee. En uh, betekent dat dan gewoon automatisch... maakt maakt die wijn heel erg warm. Ja, die wijn moet echt aan de kook, dat hij flink bruist. En daarna mag het niet meer koken. Want als kaasfondue kookt, dan wordt het weer onverteerbaar. Dus dan krijg je dat gevoel dat je geen oog meer dicht kan doen... en dat je zo'n bolle buik hebt. Maar hier staat op de pakjes bij deze kaasfondue wel... dat er een bubbeltje ja. in moet ja, zitten. Ja, dat maar deze fondue moet... is zo bereid... dat er eigenlijk een blind paard geen schade kan aanbieden. Ja, zit er, wel, ja, zit, er wel kaas zit er wel kaas in. in? Ja, er nee, ja, ja, ja, toch... ja, zit wel kaas in, maar natuurlijk niet... Uh, de, de kaas. Ik zal maar bijvoorbeeld, je hebt kaasfondu van Emmy. Uh, dat is een, een Zwitserse kaasproducent. Die maakt Emmentales Crieres. En die hebben nu ook een fondue dat heet dan Kalbach Fondu. En dat is dan weer met betere kazen die erin zitten. Er zit een heel duidelijk kaasmaakverschil in die twee fondues. Er zit ook een enorm prijsverschil. Dat is bijna de helft. Ja. Maar goed, het is nog niks. Als je voor 7,50 met z'n tweeën maaltijd hebt dan uh, denk ja. ik, nou dan doe je het nog netjes. En wat serveren we daarbij? Ik doe het fruitsalade, maar ja. dat is ook nog uit fruit mijn studenten. Ja. ja, dat is heel raar, dat doen in Nederland. Ja, ja dat dat doen we uit mijn ja. studententijd is dat ja, ja. dan. Chakotrie. Ja, chakotrie. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Worsten. Ja, ja. En, ja. en stokbrood. Grote schaal met een augurkje. Sausisse, uh, quaveren en dat soort. Ik zie opeens op de kaart van Ron Nou ja, ik heb het wel als amuse gehad. Ja? Zo'n klein potje. Ik denk acht jaar geleden in Oudekerk ik ik dat. Als amuse hadden we een klein potje kaas van u met allemaal dingetjes. Dan kon je zo in dippen. Heel, het breekt het ijs, mensen komen heel ontspannen, ook de zaken, maar die moeten ineens samen. moeten ze, Dus ik vind het heel belangrijk dat ze, als je bij binnenkomt gelijk met je ontspannen gaan. Ja. Ja. Ik heb het gehad. Ja, ja al het lang geleden. Ja. Ja. Het bleedselder is het ja. trouwens ook heel, ja, heel goed. Ja, We gaan, uh, we gaan uh, de test doen. Uh, okay. Koningin van de Kaas begint nu met een stuk stokbrood. Is dit het goede brood? Nou, het ja, net is ook perfect. zoiets. Hè? We ja, hebben we ook instructies ja. van jou gekregen omtrent het brood. Het moest ja. een dag oud zijn, onder andere. Ja. En wat nog meer? En het moet uh, een goede krokante korst hebben en geen uh, Nederlands wit brood zijn. Want dat valt uit elkaar in je pannetje. Ja. En uh, ja. dan ga je het weer binden met brood in plaats van dat je brood met kaas in je mond gaat ja. steken. Ja, dan... Nou, ik ben heel nou, benieuwd. Wij krijgen het dus zo, een, ook, krijgen het zo ja, we, wacht, wacht even. We, we beginnen even met <lacht> dit. Ja. Dan zeggen wij, doe, doe alleen nummer twee maar voor ons. Ja. Ron Blauw is bang dat je neerstort na het eten van, van deze kaasvendu. Ik vind dat jullie allemaal heel minnetjes erover doen. Ik, ik, ik zou heel gelukkig nou, ik zijn. Ik zou je vertellen, zo, ik mij ben ik zo gek op kaas. Dat ik echt bij de alles oog, wat het uh, kaasvendu heet. Dit is de nummer één. Ik ga het naar kijken. Mensen die kijkt alsof haar wereld instort. Ik ga er één overslaan. Eén is um, melig van structuur. Melig, we schrijven mee. Ja, ook voor wat op onze schrijftafel Want slijmerig is er erger. Oké, okay, um, dat is een Er voordeel. zit wel een lekkere uh, kaasmaak aan. Lekkere kaasmaak. Ja, het is niet verkeerd, het is niet heel leuk. Je moet ook dat blazen, hè, bij kaasvond? Ja, nee, ja, of je moet net als met zo'n kaasvlee je, je boogflip ja. willen branden. Eén ja. ja, ja. van de twee. Ja, melig, lekkere kaasmaak. Ja, is, ik kan me voorstellen, het is niet, het is niet verkeerd. Dit is niet, niet verkeerd, verkeerd, maar ik vind het ook niet echt lekker. Nou. Oké, okay, we gaan naar de nummer twee. ondertussen probeer ik ook nog even lekker... Die ja, witte wijn is ook niet... Precies. Uh, die, is, die is heel erg geen. Ik meestal. dat ze bezuinigd hebben op de drank. Ja, ja, maar dat doen ze al. Ja, maar waarom zegt iedereen altijd... je moet er gewoon zomaar wat wijn in doen? Je moet er toch eigenlijk gewoon goede wijn in doen? Of zie ik dat nou verkeerd? Oh. Ze heeft haar mond vol. Betty Koster kan voorlopig niet meer proef. <laughs> er is iets misgegaan. Bedrijfsrisico. We zijn verzekerd. Um, de wijn is uh, heel belangrijk, want ook de wijn kan ervoor zorgen dat je fondue mislukt. Mm -hmm. Er zijn bepaalde wijnen waar je geen fondue mee kunt maken. En eigenlijk weet ik dat alleen maar uit ervaring en kan niet echt definiëren waar het erin zit. Maar als een, bijvoorbeeld een, een gewone droge witte wijn bijna pétillant is, zeg maar... bijna prikkelend, ja. gaat je fondue fout. Dat weet ik dus absoluut zeker. En hij moet een beetje zuren hebben, lijkt me toch? Of niet? Ja, maar niet te veel ook. Mm. Dus nooit een rueda pakken voor een fondue of zo. Gewoon, eigenlijk is het simpelst een blande blanc een Goed. Strakke, strakke witte wijn. En, en niet wijn. geen karton. Denk nou niet dat je met zalm pakken een lekkere fondue kan maken. Het is, Ron, het is toch zo, met een, met een foute wijn kun je nooit iets lekkers maken? Nee. Maar wat ik heb vroeger wel geleerd dat je de wijn moest nemen uit de omgeving waar de kaas vandaan kwam. Ja, maar dat, vroeger werd er wijn gemaakt volgens de, de normen die in de regio heersten. Tegenwoordig wordt er wijn gemaakt op de smaak van de consument. Okay. Dus dat kun je niet meer hanteren. Ondertussen heb jij de nummer 2 geproefd. Ja. Daar heb je dan ook meteen je tong aangebrand. Wat is dat? Nou, wat wat nee, vind je? Het is wel wat slijmeriger ook. Slijmerig. Sorry hoor, ja, dat, dat, ik, ja? ik heb dat namelijk niet bij een goede kaas Dan Dan mag dat eigenlijk er niet zo in zitten. Um, je proeft duidelijk dat hier een hele andere wijn gebruikt is. Um, hij is wat zoeter. Ja, niet lekkerder per se. Nou daardoor? Of? Nee, maar ik vind persoen. ze allebei nog steeds niet echt lekker. Okay. Als ik het eerlijk mag zeggen, Dus ga ik gewoon hoop meteen. hoop gewoon dat nummer drie. Uh, dat, jullie dat, dat je daar gelukkig uh, van wordt. De ja. Nummer drie wordt nu uh, geproefd. Daar hebben jullie ook een grotere pan van Wij gemaakt, doen deze test, dus even van... luisteraars, altijd uh, blind. Uh, dat wil zeggen dat uh, Betty Kosten van tevoren niet gebriefd wordt over wat dan ook. Twee is heel. Uh... Slijmerig. Minder lekker. Eén ja. ja. dus kan je nog met, met tien studenten, volgens mij. En, uh... en mijzelf ook, hoor. <laughs> ja, dat... Ik studeer al lang niet dus meer. Jij maar ik niet doe blij van mee. drie jaar. Oh, <laughs> we zien nu een die Kosten, dames en heren. Dat is niet makkelijk om deze blik. Lang vast te Ach, zware houden. Dit is. Dit is wat Afzien. ik bedoel met Ja. Echt waar? Ja. En Die moeten wij nu oh, gaan proberen. Sorry. Oké, okay. walgelijk. Dit is weg. echt slijmerig. heel slijmerig. Ja, dus al. echt nee, smeerkaasgevoel. En een hele vieze kaas zit erin. Een hele vieze kaas. Hm. Ze hebben hier geprobeerd... om een soort te creëren emmentalachtige smaken. Maar te creëren, maar het is het niet. Op zich niet. is dat altijd wel. Nee, maar dan... Ja. Van, als we dat smaakje, dan, dan denken ze allemaal van. Oh, het, het is witser. Ja, ja, ja. ja. Proef je hoe vals oh. chemisch? We bijna gisteren. Ook dit keer verrassen we jullie weer waarschijnlijk en met name Betty Kosten met de uitslag van, van deze oh, test. Kom ja. dan vast. toch maar met de keiharde cijfers tevoorschijn. De derde is niet uit jouw winkel, hoor. Maak je geen zorgen. Nee, zorg. dat weet ik. <lacht> de eerste is gekocht bij Kaasland. Is een Gerbe. Het zijn allemaal oh. zwitserse kaasvondjes. Ja. 7,45 per 400 gram. Die noemde jij melig, maar wel met een lekkere kaasmaak. Niet verkeerd. Ja. Ik heb zomaar het gevoel dat dat je beste. de, de beste kaas van Duur. Daar sta ik nog het meest achter. Nummer als, één. als Zwitserse kaas van Duur. Dus ik voorheen, ook. als ik het verkocht, verkocht ik Gerber. Oké. Okay. Want de nummer twee was een chalet. Nou, dat komt natuurlijk ook ja. uit Zwitserland. 5,95. Gekocht bij de supermarkt. Bij alle grote supermarkten in Nederland te koop. En nummer drie. Die de walgelijke kaasfondue, het zal je verrassen, is de biologische kaasfondue van Emmy 4,95. Gekocht bij de Bio-Kruiderneer. Oh, ik ga praten met Emmy, je kent ze heel goed, maar dit kan niet. <laughs> dit het is kan gewoon keiharde. Niet. Dit zijn de keiharde feiten oh, van ja, ons onderzoek. In mijn herinnering is Gerber ongeveer het oudste merk dat ja, ik ken. Klopt. Ik, ik sta er een, achter, een beetje op ja. Uh, ja, jij staat er helemaal achter. Dit is gewoon niet te doen. Nee. nee. Ja, ik ga het nu, nu zelf ook even proberen. Maar ik moet ondertussen ook nog weer presenteren. Neem ik het programma even. Jij, Als jij nu Ron, bij jouw jeugd begint. Dan ga, ik, ga ik nu even. Nee, dat doen we dus niet. Goed, ik wacht even. Uh, uh, u kunt uh, de, de testresultaten nalezen op onze website radiomandjari.nl. Duidelijk is dat Gerber uit een pakje het beste is. Maar nog duidelijker is dat je het beter zelf kunt maken. Met drie verhoudingen, verschillende kazen. Die moeten leuk met elkaar in verhouding zijn. We krijgen zometeen hopelijk een recept van Betty Kost. En dat zetten we dan ook gewoon op onze site. Ron Blauw is ook onze gast. Hij is chefkok. Hij is eigenaar van Ron Blauw Amsterdam. Een restaurant met twee Michelin-sterren. Je zou kunnen zeggen dat je je handen vol hebt aan die toko. Maar je bent ook betrokken bij de supervisie van visrestaurant Bridges. In de Grand in ja. Amsterdam. Dat gaat januari van start. Um, je bent de man achter Blauw on Vift, dat is een restaurant in Amsterdam Arena. Eigenlijk een soort pop-up restaurant ja. dat alleen tijdens wedstrijden en evenementen in de arena is geopend. Je schreef dus en passant vier kookboeken voor trouw die nu in een box zijn verschenen. En je liep vanochtend, volgens mij tenminste, dat heb ik begrepen, in het Amsterdamse Vondelpark op zoek naar paddenstoelen. Ja. Is dat nog doorgegaan? Dat is doorgegaan, ja. Wegens ja. ernstige regen niet... Uh, het is nu, het is, het, is, het is, ze knallen de grond uit. De, de workshop wildpluk. En daar werd later mee gekookt in jouw restaurant. Ja, met uh, mijn goede vriend Edwin Flores. En hij is de man van de uh, paddenstoelen? Hij is de wildplukker van Nederland. Ja, en wat uh. hebben jullie ervan gemaakt? Ja, gewoon soep, uh, Gerechtjes met, uh, met uh, wilde talinkjes hadden we als hoofdgerecht. Met uh, boleten. En we hebben een gerechtje gemaakt met grietfilet Met gerookte aal en uh, kanterelletjes. En dat was voor de gasten? Of... Ja, dat waren de mensen die aan de cursus meededen. Dan maken wij dat klaar. En dan zien ze wat ze, wat ze, wat ze geplukt hebben. Colete uh, ja, dat, dat is... uit het Vondelpadden? Ja. Echt? Ja. Maar dat is zo vreemd aan die paddenstoelen sowieso. Hè? Dat, dat het is, groeit het overal. Het verleden jaar was het rampzalig. En het is nu uh, Edwin die... Uh... Toen ben je champions gaan halen bij Albert Heijen. Ja, Bijna. <laughs> nee, maar Edwin die... die, die, die nou ja, dat, het is gewoon zo leuk om met hem samen te werken. Want hij, en hij twittert het ook, maar het is gewoon niet, het is niet te doen. Het inkswam, alles. Het knalt eruit. Dus Door de hogere temperatuur. Het is nu 16 graden of zo. Mm -hmm. ja. en, en vochtig, ja. Dus is ideale klimaat voor paddenstoelen. Ja. Ik zat mij af te vragen toen ik las wat je deed en doet. En wat je allemaal hebt gedaan. Hoeveel uren zitten er bij jou in een dag? Uh, te weinig. ja. Ja. Jij bent zo actief baasje dat het gewoon ook niet kan zijn... dat je um, de hele tijd maar achter de kachel staat in je eigen zaak. Nee, maar dat, dat heb ik nooit gedaan. Ook niet op het moment dat ik voor mezelf begon... was ik eigenlijk heel snel dat ik een avond vrij nam al. En dat, dat, om gewoon ook uh, te ontspannen of een bioscoopje te pakken. En juist op die avond kwam Johannes van Dam eten. Dus het was na nou, drie weken mijn eerste <lacht> vrije avond. Dat zal je altijd zien. Ja, het was echt gewoon... En ik kom de bioscoop uit, ik doe mijn telefoon aan... en ik zie 21 berichten of zo. Maar het was, het laatste, nou, het was allemaal wel oké. Okay. <lacht> <lacht> dus ik al kijken wat is er al dan gebeurd. Maar toen hadden we 9 plus of 9,5 kregen volgens mij. Dus, nou, dat uh, gaat dus ook goed als je er niet meer Ja, in, maar dat, dat, dat, moet, dat, is ook, dat moet ook goed. Het is zo onzin dat je als chef maar denkt dat het alleen om jou gaat en dat jij er altijd moet zijn. Ik denk dat je heel veel ruimte moet geven aan je brigade en die moeten er ook daarin groeien. Als je ze, ze allemaal klein houdt, dan groeien ze niet. Ja. En ik vind dat zo belangrijk. En is dat iets wat je van, van Metafaan makkelijk afging? Het delegeren, het uit handen geven? Ja, ja, ja. misschien nog wel beter dan, uh, dan, het, dan het koken. Want dat is een zege, lijkt mij, in, in, in jouw vak. Want er heel veel koks gaan natuurlijk ten onder... omdat ze op hun 69ste eh, nog met de tong op de schoen ja. in die keuken staan te, maar de, te, voor, de, voor, de, te voor mijn culinaire vrienden van de kranten is dat dan de ultieme kok... En is dat diegene die, ja. die het vak zo... Uh, want hij staat er nog zelf. Romantisch ideaal is dat Ja, dat dus. is gewoon bullshit. Dat is zo achterhaald. Ja. Bedoel, die moet er nog staan. Omdat hij nog hoopt dat hij zijn zaak met een klein beetje goodwill inventaris kan verkopen. Om nog de laatste tien jaar uh, nog een beetje uh, te leven en uh, wat te doen. Eigenlijk schets jij nu toch wel in een paar zinnen een tamelijk somber beeld over het leven van een, van een topkok. Nou, of ja, van een kok. Je, je bent zo met je vak bezig. Ik bedoel, de eerste acht jaar in, uh, toen ik voor mezelf was begonnen was gewoon... Dat is rampzalig. Dat je gewoon geen geld meer hebt om je salarissen te betalen. Waarom? Omdat je net daarvoor net dat bestek hebt gekocht. Wat je had gezien met die en die en die en die. En dan wil je het hebben. En dan denk je, dat, dat is dan, dan als ik dat doe, dan ga ik... Uh, dan... Maar toen kwam ik erachter dat is het niet. Het is gewoon, je moet gewoon vanuit alles doen vanuit je hart. En koken vanuit je hart. En inspiratie opdoen. En ja. dus de deur uitgaan. Ja, ja. En dus dat fornuis gewoon lekker even ja. met rust laten ja. af en toe. Ik moet terugkomen. Ik moet een, ik moet een kookboek zijn wat terugkomt in mijn keuken en zegt, jongens, dit, dit, dit, dit. dit. En dan worden ze daardoor worden ze gedreven en, en, en willen ze een internet nu. Dat is ongelooflijk. Wat, wat je allemaal met bloggers en wat je allemaal kan, kan vinden en kan zien en foto's. en het is, Dat is, ja, het is een wereld die, die gewoon zo dynamisch is. En dat gaan ook, dat gaan ook de, de, de nieuwe recensenten en de nieuwe gidsen worden. De bloggers gaan, gaan het overnemen van, van, de, van onze bekende gidsen. Daar ben ik van overtuigd. En, en vind je dat een goede ontwikkeling? Vind het een hele goede ontwikkeling. Want? Omdat de bloggers uh, heel vaak mensen zijn, die, of het nou kaasbloggers zijn of kookboekenbloggers. dat zijn mensen die, die zoveel passie hebben en daar alleen mee bezig zijn. Of het, een restaurant die elke dag buiten de deur eten. Dus op die manier ook zien en voelen wat er gebeurt en wat er verandert in de wereld. Mm. En ik, mijn gemiddelde de culinaire assistent van bekende bladen Nederland... Die, die, die moeten uit eten, omdat ze hun dingetje moeten. En dan, dus dan heb je de passie niet. En het gaat niet om dat bord eten alleen. Het gaat mm. dat je binnenkomt in de zaak... en dat je voelt van, hier hangt een vibe en hier ja. zijn ze met liefde ja. bezig. Maar je hebt met, met die bloggers open, moet je het kaf van het koren gaan scheiden. Ja, tuurlijk. Er zijn er natuurlijk er zijn er ook die, die, maar... duizenden, zo langzamerhand... Ja. Ik vind het af en toe nog wel een oerwoud waar ik in terecht kom. Ja, maar ja, ik ben dan wel zo'n freak die, op, die dat op internet tot s'nachts, uh, daarna nog, want die dag met 24 uur, ja. zit ik dat uit te zoeken en heb ik een lijstje van die volg ik elke dag. En dan is het elke dag serieus anderhalf uur dat ik eventjes ga kijken waar ze allemaal geweest zijn. zijn. En dan weet ik ook precies de nieuwe zaken en ik weet precies van, hé, hey, daar, uh, daar moet ik naartoe. Dat in dat fine dining, waar, waar, waar, jij zo, waar jij je zo in verfijnd hebt zelf ook. Uh, daar is volgens mij heel veel aan de hand. Daar zijn veranderingen uh, ja. gaande. Wat, wat, wat merk jij daarvan? Nou, ik, kijk, wij hebben op zich hebben een hele drukke zaak. Alleen lunch is, uh, nee, zoals we gezien hebben, is gewoon op dit moment in, in, in Nederland is weer zoals het. Uh, ja, 15 jaar geleden was. Slecht dus, hè? Dat is gewoon slecht. Er Daar wordt boter... vijf tafels bezet ja. toen ik woonde. Ja, nou, ja, dan is lunchen. nog. Maar de, de, de, de, de bruine boterham met kaas en het pakje melk is volgens mij weer helemaal terug. Dat is bezuiniging in het bedrijfsleven. Ja, ja. En, en, en, en begrijpelijk. Ja. Dus ik denk dat je je drempel heel laag moet houden. Ik denk dat je je drempel heel toegankelijk moet dat houden. Je, dat je gewoon als consument en vooral als, als voor je privé. Avondje, dat, je, dat je naar een zaak durft te gaan. Dat is ook nog. In ieder geval sterrenzaak durven de gewone Nederlander niet naar binnen te gaan. Want die denkt, ah, dan word ik daar dan moet ik zo. En hoe, dat bestek allemaal. Dus je moet vanaf het moment moet je moet je, je gasten ons, laten ontspannen. En dat ze zich lekker voelen door bediening en alles. Dus een informele sfeer. heel informele daar sfeer. Daar pleit je ja, voor. Ja, daar pleit ik voor, ja. Ja, ja. Ja. En, uh, Maar dat, die lunch, die, die krik je daar niet mee op. Nee, dus, maar dus, ik, dat denk dat ook, nee, dus ik denk dat, dat, er een, dat, het, dat, het, dat het allemaal nog meer moet veranderen. Ga dus jullie... jij bijvoorbeeld stoppen met lunches? Nee, nee, nee. nee? we zijn er toch... We zijn er toch. We zijn toch? We beginnen om 9 liepen, uur. Er liepen meer mensen, zeg maar. Ja, uh, in, ja. de, in, in de zwarte en witte brigade ja. dan, dan de gasten waren. Ja, ja. En ik had al wel lang uitgerekend dat het helemaal uit. Ja. Nee, nee. nee, voor de lunch niet. Ik heb we... gegeten trouwens ja. daar niet van. Maar ik nee, heb heel veel aandacht gekregen. <laughs> heel ja. veel aandacht. Echt joh, ik heb drie sommeliers aan mijn tafel. Nee, maar goed, s'avonds zitten we gewoon eigenlijk altijd vol. Ja. Lunch is het probleem. Dus dan, maar goed, je kan jezelf wel voorstellen, je staat toch met dezelfde brigade. Ja. Dus. Einde van de week uh, ga je toch een optelsom maken. Wat is er, als, als je die avond dan ook meeneemt, wat is er nog meer gaan in die fine dining? Ik las bijvoorbeeld een artikel, een vrij lijvig artikel, over dat de ruige keuken helemaal terugkomt. Dat het allemaal van die hippe ja, zeg maar, meisjes die in korte broek bedienen ja. met, met lege laarzen aan, maar wel met hele fijne gerechten. Een minuutje, ja. overzichtelijk, goedkoop, onder de 100 ja. euro enzovoort. Je hebt nu Relais in Kopenhagen, je hebt uh, uh, Dabouche in Londen. Uh, uh, Rijssel. In Amsterdam. Roeders Ik kom mezelf ook heel graag. Ik, bedoel, ik vind het fantastisch. Het is simpel, het is betaalbaar. Het is, het is lekker. Ja. ja, dat is ja. wel. Dat is altijd het allerbelangrijkste. Ze dus we kunnen wel koken gewoon. Bij Rijssel is het gewoon goed. Kun je gewoon heel goed eten. Ja. Een goede uzare salade. Maak die maar eens dus gewoon heel simpel. Ja. Want wij ja. willen er allemaal weer dingetjes. Maar dit is wat je ziet, is wat je get. En ja. een goed kippetje en een goed stuk vlees. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Daar gaan we steeds meer naartoe. Maar dat... ga jij daar dan ook mee, steeds meer naartoe straks? Misschien? Nou ja, ik denk wel dat het, dat het hele fijn dining verhaal, dat daar een switchje moet komen. Dat mensen niet meer, wel een groep natuurlijk, maar dat ze niet meer drie, vier uur willen zitten in een restaurant. En dat je, dat je maar over uh, ben gedragen aan, aan, aan de chef. En die gaat even laten zien. Wat uh, hij allemaal kan. Wat hij kan. En dat is uh, dat, precies, dat een kunstje. Precies, dan wordt een soort... Ik ben van het weekend in, in uh, uh, uh, geranium geweest in Kopenhagen. Waarvan iedereen zegt, nou, dan moet je geranium. Ik vond het verschrikkelijk. Nou ja. Ik vond het verschrikkelijk. Maar wat vond je er verschrikkelijk Gewoon om, aan? om ik heb... Was, van, de, van de 25 dingen die je kreeg, waren er twee dingen die lekker waren. En de rest was allemaal uh, zo ver gezocht. En met, een, nog, met een, een, een amuse met vijf kleine blaadjes tijm erop. Dan nou, ga maar eens vijf kleine blaadjes tijm in je mond steken. Ik snap dat niet. Nee. En dan met een gerechtje wat dan met kreeft. En dan wordt eerst de kreeft op tafel gezet. Drie staartjes. En dan krijg je je bordje met een dingetje. En dan wordt het gerechtje van kreeft weer gepakt van tafel. En dat wordt op je bordje... En op het laatst vroegen we gewoon, ik wil een cappuccino. Dat doen we niet. Oh, wat? We hebben uh, uh, zelf zwarte bonen. En dan, dat is onze koffie. Ik zeg, nou doe er allemaal warme melk bij. We don't serve it with milk. Ja. denk ik, jongens, jullie snappen het echt. En het zal wel vol zitten, maar ja. Ja. ik wil ze volgend jaar... Naar, ik snap dat niet. Maar als je dat soort ontwikkelingen ziet en je, en je, je becommentarieert het zelfs... Zie, dan, dan krijg ik zomaar het idee dat ik je over een aantal jaren... achter een enorme barbecue zie staan in een wild landschap... waar je hele aparte gekke dingen maakt. En, en, en dat je dus veel meer misschien voor het Culinaire avontuur gaat in plaats Nou ja, van ik denk dat je dat het ik, verfijnde werk. Dat ik steeds meer uh, mijn hart ga volgen. En wat zit daarin? Wat wil, wat is nou, het? dat is gewoon dat ik, dat ik wil, ik wil, het liefst wil ik wil ik koken voor een groot publiek. En uh, dat, dat, dat doe ik nu doe ook. Wil je nu gewoon de arena of zo? Nou, nee, <lacht> <lacht> <lacht> maar ik wil, het moet toegankelijk. Ik wil, je hebt een geist in Kopenhagen. En dat is een zaak met een grote bar is Het Robichon, maar dan gewoon, er zijn koks achter en zitten mensen te eten. Aan de andere kant zit, is het restaurant. In midden is het een bar waar je wat kan drinken. En je komt binnen. Er is een K met 25 gerechtjes. van een tientje tot 20 euro. En je zoet een soepje, en je doet dat, dat en dat en dat. En dan heb je even goed vier, vijf gerechtjes nog en dan ben je even goed 80 euro kwijt. Maar je kan het zelf bepalen. En we waren klaar. En we zeggen, we zullen nog een stukje rood vlees nemen. En, ja, maar allemaal op topniveau. Allemaal op topniveau. Allemaal gewoon drie, vier handelingen op het bord en dat zit. Dus dan, maar het klinkt dan zo alsof er een soort keurslijf is. Die heet nog fine dining. Maar daar wil je eigenlijk wel uitbreken. Nou ja, zit, dat is wel iets wat, wat een soort hulk die in me zit. <lacht> in rondblauw zit een hulk. Nee, ook, nou, dan weet ik wel, wel zal, welke kleur die heeft. Dat zal ook een publiek zijn, Tuurlijk. Maar ja, ik, het wordt steeds meer, ik ga me steeds meer irriteren. Ik ben in Parijs geweest met Julius... Uh, uh, Jullie is Jasper's, uh, dat? Ja, ja yeah. een half jaar geleden en een Le Murice, drie sterren. En dan ben je 1000 euro met twee tweeën kwijt. En dan wordt de hele avond gewoon geen woord, Nou, geen woord tegen je gezegd, alleen maar. Je <lacht> en, en weg. <lacht> en je ziet iedereen. Dat is ik genoeg hoor. Maar... Iedereen <lacht> zit in die zaak zo. Elkaar. Ja. En er is broek... wel echt wat aan het veranderen, toch? Maar er is niet. Een kerkdienst drie... is dit waar je het ja. over hebt. En als je... maar, wat we hebben, maar we hebben drie sterren. Dus we doen ja. het zo. We doen van die kant uitserveren in uit En dat en dat. dat waar je eigenlijk heel ongemakkelijk oh, komt hier, weet je. En dat... ja. Maar die maar jeugd je... gaat het toch ook helemaal nooit meer begrijpen nu? Nee, dus dat, dus dat moet ook voor Michelin moet verandering komen. Ja. Er moet ook voor die gids moet er iets komen. Ik ben net uit New York. Vredelijke week was ik in New York. Ja. ja is niet te geloven daar gebeurt. Ja. daar is de trend dat je gewoon in meerdere zaken op een avond wat eet oh ja? dus je haalt je dessert ergens anders ja dus je doet twee zaakjes je doet twee gerechtjes bij ik spice market dan ga je naar dat restaurant en doe je even een steekje eten en dan ga je nog even een klein stukje kaas eten en een dessertje in dat restaurant ja en als en je nog heel dan ga je nog een kop koffie halen met een digestief of je gaat de cocktailbar in And, and ja. Dus dan wordt het maar, een, uit maar, eten wordt het een hele andere, hele andere beleving. Tussen droom en daad uh, staan wetten en praktische bezwaren... Uh, uh, schreef een oude dichter eens. Um, je zit in een zaak met twee Michelinsterren. Ja. En de inspectie komt regelmatig. Ja. En het zijn deftige heren. En die stellen het zeer op prijs dat het zo gaat... zoals het altijd gaat bij fine dining. Zelf ben je eigenlijk al ergens anders. Nee, maar ik, heb ook wel die, ik ben wel een van de weinigen die gewoon, vind ik, die zijn ding gewoon doet. En wel lak heeft aan, aan wat anderen van mij vinden. En wat, of daar uh, sterren bij horen of niet. Ja, toevallig. Iedereen had ook gezegd toen wij naar Amsterdam uh, gingen verhuizen van nou. We gaan twee sterren gaan uh, die is je kwijt. Ook mijn collega's en die anderen, Die dat niet in mijn gezicht zouden zeggen. Maar van Nee, wat had, zei ik van, jij, jij, jij houdt ze. Maar achter je rug hoor je dan van, nou die en die. Maar, ja. maar ik denk juist dat Michelin dat heel leuk vindt. Wat wij doen. Dat je een beetje buiten de paden durft ja. te gaan. Onze ja. lunchkaart is heel anders dan s'avonds. Je kunt ja. bij ons met de lunch gewoon een slade rieche eten, ja, zes klopt. oesters en een biefstuk. Ja. Omdat je daar ook behoefte aan hebt als zakenman. En dat je niet weer in een restaurant bent. je wil gewoon, nee, doe maar even zes oesters en een, een steek de taart. Dat is toch lekker wat er is. Ja. Ja. Nou ga je ook nog, want het was nog niet druk genoeg in je leven. Benefiet koken voor weeshuizen in Vietnam wilde ik toch niet ongemeld laten. Ja, zo, dat is zo, een heel goed doel natuurlijk. Straks, ja, met jullie zijn alleen. Met Alain, en, en, uh, Alain van... Uh, Alain uh, je ja, Precies, en uh, Julius Jaspers. En uh, de opbrengst daarvan is van uh, Voor Weeshuizen. Ja, voor Julius doet dat al, uh, al jaren. jaren. En, uh, ja, en ik vind het geweldig wat hij doet. Ik vind het ook geweldig wat jij doet. Nou, het is wel leuk. Ik heb ook wel keer keer gezegd uh, ja. en, uh, ik, Is toch zo, ja. Betty? heel nou, ja, heel inspirerend altijd toch ook. Ja, ja inspirerend. Ja. Ja. Ik ga, het leukste, uh, ga veel op reis, blijf veel op reis gaan. En ik ga het leukste kookprogramma van Nederland doen. Oh, dat oh, komt in je mee. Zijn ja. ja. ja. nou, wij nou, door de tijd? Dit goed, na dan. dan. Ja. Dat zijn we niet. Nee, Junior Masterchef, dus ja, dat ben ik oh. ook, vind ik ook geweldig. Oh, oké, okay. Junior Masterchef, de, de nieuwe serie. De nieuwe serie, ja. Dat, dat, ja. Dus, Wanneer gaat het van start? Uh, volgende week zaterdag. Nou, gaan wij allemaal volgen. Ja. Het is hartstikke leuk om die ja. kinderen met die ja. in, in de keuken aan het werk te zien. Het is een hartstikke leuk programma. Uh, wij praten door, want wij gaan eigenlijk naar, ja, een van jouw grootste concurrenten is natuurlijk gewoon een, ook een trend van dit moment. Namelijk thuis afhalen. Ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt. Mensen die koken gewoon te veel. Ja. Die kunnen een beetje koken. En thuiskoks, hè. Die koken te veel om zelf op te eten en die verkopen de rest. Nou, thuiskok wordt nu takeaway. Je gaat met je kinderen en een pan helemaal naar Oegstgeest. Want daar is een van de populairste afhaaladressen van thuisafgehaald.nl. Je kinderen vragen zich altijd af waarom ze mee moeten. Waarom moeten wij ook in het hoorspel zitten? Het is geen hoorspel, het is een reportagetuin. Maar waarom moet ik erin zitten bedoel ik? Oh, nou ja, omdat je er een gratis maaltijd in overhoudt. Het is toch ja. fantastisch dat je vader bij de radio werkt, Ja, het is het? Hoeveel we er niet voor Natuurlijk niet, dat declareren we allemaal. Maar je hoort... Dit betaalt de omroep. Echt Ja, natuurlijk. Ja. Alles wordt betaald. Super voordelig! Nou, super voordelig is het ook voor de omroep. Want één portie spaghetti carbonara die we gaan ophalen bij Jetty Jas Peters, kost maar 5 euro. Goedendag. Hallo, ik ben Chris. Hoi, ik ben jammer liefers. Hallo, Jetty. Hallo. Hallo. De kinderen verdwijnen tot het eind van deze reportage achter de iPad. En jij kijkt in de keuken van Jetty. Maar dit lijkt voor een weeshuis, om het maar zeker eh, uh, te dit zeggen. Is nu is totaal 17 personen en ik heb dan nog voor zes personen soep. Op tafel staan allemaal bakjes met papiertjes en namen. Op een ervan staat mevrouw Koop eenmaal. Ja, dit is een heel leuk verhaal. Dit is mevrouw Koop. Die uh, komt iedere week met de rollator. En ik dacht in het begin, dacht ik, dacht, nou, ze is verkeerd. En haar dochter woont in Nijmegen. En uh, die bestelt dus online uh, uh, de gerechten. En dan komt ze oh, nou, ik heb begrepen van mijn dochter dat je deze week dat en dat... En ja, wat ik voor, mijn postjes zijn over het algemeen ook wel redelijk ruim. Dus ja, die vrouw kan daar één of twee dagen, of ze zeker twee dagen van eten. En dan is het tijd voor de allereerste gasten. Hi. Dit zijn de eerste. Twee vrouwen, vriendinnen. En ze hebben allebei dezelfde burberryjas en dezelfde bril. En ze gaan samen eten. Ja, ik ben bijna nou, zeg, 38 jaar getrouwd. Ik had me net vorig jaar voorgenomen. Ik kap met koken. Dat, ik heb het helemaal gehad ben een kritische man, waar? Ja, absoluut. En die wil altijd lekker eten. Ik was het, helemaal, ik was het echt meer dan genoeg. En toen kwam dat thuis afgehaald. Opeens zag ik dat op internet. Hè? Nee. U, u, u zegt, u wilde nooit meer koken? Nee, ik had het gehad. En nu suggereert u dat u kookt en dan haalt u stiekem? Nee, doe nee. niet stiekem. Hij moest wel wennen. Nee, hij moest, nee, hij eet het wel. Hij moest even wennen, maar dat ja, kon man, man, ik het... Even, te, ja, nou man. ja, hij dacht, ik krijg altijd een ander soort eten van... Van ja, mij. En ja, dan zij dan... kookt heel geweldig hoor. En nu krijgt hij. Ik kan ja, goed ja. koken, maar ik kookte te uitgebreid. En nu krijgt hij gewoon heerlijke, gezonde hap. En de andere vriendin is ook enthousiast. Ja, het is zo. Voor mij is het gewoon ideaal. Want ik ben alleenstaand. En ik zeg, ik heb een hekel aan koken. Dus nou, het is voor mij het, de uitvinding van de eeuw. Ik ben er helemaal weg van. Maar hoe vaak haalt u dan? Eén keer per week hier? Nee, veel, veel meer. Ik, ik woon in Leiderdorp eigenlijk, dus ik haal in Leiderdorp heel veel op mijn eigen adresses. En één keer in de week eet ik bij mijn vriendin, bij Geet. En dan kookt hij het voor ons. Na de twee vriendinnen zie je de ene na de andere afhaler de keuken binnenkomen. Waaronder een meneer. Je stelt hem een vraag. Hoe bent u op het idee gekomen? Ja, via de krant Kom ik uit. Maar over haar? of over? Nee, gewoon over thuis afgehaald. Maar zij kwam er wel goed uit, omdat ze heel veel goede recensie had. Dus daar kijk je wel naar, natuurlijk. Ik ging puur op de naam, Tante Jet. Ja, en de, en de, en de foto. Ja, foto. Zet er ook een leuke foto bij? Ja. Dat krijg wel, wel, wel, wel zin. En? Ja, leuk. Is het genoeg voor je zo? Ja, zo. Ja, en waarom haal je Nou, het is wel makkelijk uit mijn werk. Wel, als ik uit mijn werk kom, ik werk zo in Katwijk... En ik woon in Leiden. En zij zit net in het midden van voor mij, zeg maar. Je spreekt ook nog even met mevrouw Koop van de Rollator. Je komt één keer in de week halen. Wat zegt u? U komt één keer in de week halen, toch? Ja, wanneer het uitkomt. En, vindt u het lekker? Ja, heerlijk. Wow. En zo gaat de een naar de ander. Tot ziens. Succes met uw programma. Ja. Woont u ver of niet? Oude mensen, jonge mensen, moeders. Uit de buurt, maar ook van ver weg. Ze zien ze dubbel in de weg waard. Goedenavond. En dan zijn de kinderen weer weg van de iPad. Thuis, wat vinden ze? Lekker. Lekker. Moeten we dit meer doen? Ja. Maar het vindt wel iedereen lekker. Nee, nou ja, ja, op een pizza. Ja, we zitten even nu met de pizza's. rondblauw. Blauw, uh, Chris Bijma was dat, onze verslaggever. En hij, uh, hij was uh, op zoek naar de trend van dit moment, het thuisafhalen.nl. We gaan nu naar Jonah Freud. Jona Freud heeft zichzelf een enorme opdracht gegeven vandaag. Namelijk koken uit drie verschillende chefsboeken... Een boek van Hesten Bloementaal, verschenen. Een boek van Ferran Adria. En een, een boek van Alain Passard: nou, ziet het Voor, hoofd of niet? en ja, nagerecht. Precies. Ze is, denk ik, bloedzenuwachtig. Ook omdat ja. de twee grote der aarde: Ron Blauw en Betty Kosting. je nu in je eentje al die nee, wappers ik, opeten? Ik, ik, ga hem, ja? ik, ik wil afkrijgen. Maar... Ik, ga, ik ga even serieus. Ja, doen. Ja, ik wat snijden? Uh, is dit het voorgerecht? Uh? Nee, dit is het hoofdgerecht. Eigenlijk is dit het voorgerecht. Oh, maar zitten we daar niet even lekker in de nou, Rustig bij het begin. Ja, doe dat eens even. Er zijn, ik had gedacht dat uh, als we dan hier iemand krijgen die er verstand van heeft, dan gaan we dat eens doen. Dan gaan we eens koken uit die boek, uh, boeken van al die grote sterren. Nou, dus meneer Ron Blauw kwam vanavond. Ik denk oké, okay, we gaan het doen. Ik heb drie, uh, er drie uitgezocht, zoals ik aan het begin van de uitzending zei. Eerst het boek van Heston Blumenthal. Daar heb ik een voorgerecht uitgehaald. Ik heb een hoofdgerecht gehaald uit het boek van Ferran Adria. En een dessert uit het boek van uh, Alain Passard, die alleen maar groentes. Behandeld hè, ja. in zijn keuken. Ja. Nou, om met het voorgerecht te beginnen. Het blijft al heel bijzonder om te zien dat die grote chefs... die moeten zich heel goed realiseren dat als ze boeken gaan schrijven voor mensen thuis... dan moeten ze dat ook echt doen voor mensen thuis. Mm -hmm. Dan moet je dus ook bijvoorbeeld als er ergens peper en zout op moet... dat erbij zetten. Ja. Dus dat wordt uh, in, het, uh, in heel veel boeken gewoon helemaal vergeten. In dit uh, middelste gerecht wat wij nu eten ook, geloof ik, ja. hè? Ja, daar is gewoon geen peper, geen zout. In het hele... Maar ja, goed, laten we bij dit voorgerecht beginnen. Het is dus is een bagnacoura. Nou, dat is een van de dingen die ik ontzettend lekker vind. Dat is een... Uh, uh, dat is, uh, als je het letterlijk vertaalt, is dat een warm bad. Hè? Dat uh, is een Italiaans gerecht waarin je uh, anchovis anjo zit, olijfolie... en in mijn ogen absoluut ook roomboter zit hier niet in. In mijn ogen wordt ook absoluut van oorsprong de anchovies gesmolten in de boter en de olie. Waardoor die helemaal uh, daarin nou, opgenomen een wordt. Mooie nou, dat gebeurt dus niet in dit recept. Daar ben je, wordt je niet dus... mee eens, begrijp ik. Nou ja, die, ou... die anchovies... die wordt er dus op een gegeven moment... doorheen gepureerd met de staafmixer. Maar die is dus nooit verwarmd. Behalve dat ik hem nu hier opwarm, die Cowda. Omdat ik ook vind... dat uh, het vuurtje gaat uh, te hoog. Omdat ik ook vind dat een Cowda moet lauw zijn. Ja. Er staat helemaal nergens in dat recept... Je moet hem op een laagmatig vuur opwarmen. Giet hem in een kom en dien hem op met de groente en het gegrilde brood. Even, even aanpassen, hoe is de smaak? Want Ron Blauw is al aan het proeven voor gerecht. Er zit geen peper in, hè? want nee. dat heeft hij niet gemeld. Nee. Nee, ja, dus mijn uh, opdracht voor dit programma is letterlijk het recept te volgen. Het is heel van. vlak. Ja. En, als showvizier als als wil ik echt even. Die boost die, van chauffeurs, ja, dat, uh, dat zoute, die, die pep eigenlijk ja. die eruit komt. Nou, ik vond het echt een beetje jammer. Dit is, dit is dus gewoon de grote hestenbloementaal Bloementaal waar we het ja. over hebben. En dus, saai ook. Nou, dan wat je, je dus wel weeg. moet doen, wat ik dan weer uh, vrij bijzonder vind, is de banyakara door een fijne duwen. Ja. <laughs> ja, dat is dan denk ik heel erg wat die grote chefs gewend zijn om te doen. Die gaan hun spullen heel mooi passeren, heel mooi dit, heel mooi dat. Zo'n banyakara, hoe puur ja. kan iets ja. zijn? grof. Dat moet grof. Ja. En, dus ik heb nu in de keuken in, in, waar ik dit vandaag heb voorbereid. Heb ik een heerlijk vanmorgen knoflook aan uh, staan. Want die bleef achter. Die zit dus niet in die Banjakouder <lacht> van Hestenbloementaal. Nee. Dus dit is eerlijk. een aaneenschakeling van gemiste kansen. Dat nou, is eigenlijk... ik, vind het, ik vind het gewoon bijzonder. Maar dat ligt natuurlijk niet alleen aan, het, aan, aan de auteurs. Kijk, we weten ook allemaal de meeste chef die schrijven die boeken echt niet zelf. Dat wordt voor hun gedaan. Dat hebben we hier al een keer een hele uitzending gewijd, ja. weet ik nog. En, Niet uh, echt de ghostwriter, maar ze worden geassisteerd. Maar ik vraag me af... hoeveel mensen nog de recepten echt proberen... voordat ze ze in een boek zetten. He, en gewoon het ook laten proberen door mensen die dat nog nooit, bij wijze van spreken, nog nooit hebben gemaakt. Wij gaan die vraag meteen even aan Ron Blauw voorleggen. Ron, als er een boek van jou verschijnt, bijvoorbeeld deze vier die ik hier nu voor me heb, waar toch, ik geloof, hoeveel? 80.000? Nee, ja, nee. Ja, ja. 60.000, 70 70.000. 60, 70.000 zal verkocht zijn. Test jij die allemaal uit? Die ja, allemaal getest. Die dus zijn allemaal getest. Ja. Dus als ik het zeg maar een beetje laf vind, dan kan ik bij jou gewoon ja, ja. aankloppen. Ja, en er zullen heus wel foutjes in staan. Heus Alle wel, boeken staan foutjes in. Maar ze zijn getest. De recepten zijn allemaal getest. Ja. En ook daarna eh, door iemand die gewoon daar verstand van heeft. En je zei dan: oh, je moet dat toch een beetje aanpassen, je moet dat toch een beetje aanpassen. Nakoken als het ware, ja. Ja. Ja. ja. En, dat en zo hoort het natuurlijk ook als je een koopboek, met een kookboek komt. Maar Dit maar was Hesse Blokbetaald. Drie tweede. of vier keer blancheren van een teentje knoflook. Ziet. In allebei, zowel bij Bloementaal als bij Adria, heb ik die knoflook drie of vier ja, keer dat, moeten dat, blancheren. Maar dat nou, ik gewoon, doe dat thuis nog. Die wil knoflook. En ook ja. dat, dan, dan ook een boeken, dan moet je middels eruit halen. Of ja. Dat, Nee, ja, ik... Is dat allemaal onzin? Nou ja, dit, als je het gewoon gelijk opeet allemaal. En ja, Maar luister, dit, dit... is het niet ook zo? In mijn optiek is het gewoon zo dat als je een hele knoflook tegenbruikt... dan heeft hij gewoon echt de smaak van ja. knoflook. En een uh, geblancheerd... Ik begrijp wel dat er heel ja. lang angst is geweest voor knoflook... maar dat, die is ook wel voorbij. Volgens mij gebeurt dat helemaal niet meer. Nou, dit moet je vertellen tegen dat vrouwtje in Piemonte ja. van 1978... Ja. De brusketter ja. maakt. U ja, dat... moet, moet eerst vier keer uur Ja. Die, die en die of de, de, de hele de familie ja. achterna komt... Uh... Dat tweede gerecht. is wel zo dat die dame weet... Dat het een verse knoflook is. En ja. hoe vaak koop je als uh, consument... En niet als horeca, maar, maar als consument... Een bol knoflook, dat je thuis komt... En, ik weet hoe knoflook niet moet zijn en dat ja. er ongeveer uh, een, een, de helft nou van. Het is helemaal gefermenteerd is al bijna. Ja. ja nou ja. dan is het echt ja. niet lekker meer nee. en dan moet je ook echt dat hartje er wel uithalen want dan is het geen eten dat meer. klopt ja dat klopt maar goed, goed maar dus dan uh, moeten we dus rekening houden met uh, de, de, de knoflook die we die we dus goede knoflook Jona, Jona we gaan naar gerecht 2. Ja. dat hebben wij hier eigenlijk al geproefd heb jij het ook geproefd ja leuk ja, ja. Ik heb het ook geproefd. en Varkenslende met paprik ik ja. heb het nog niet geproefd er zit een peterselieolie overheen dat vond ik ook al vrij bijzonder de blaadjes van de takjes, moest je één takje peterselie op één knoflooktien te en vier eetlepels olijfolie. Yes. Nou, ik heb heel lang staan denken. één takje peterselie daar de blaadjes, dat zijn echt zes blaadjes peterselie. Ja. ja. Dus daar heb ik, daar moet ik heel eerlijk toegeven dat je het je me toch niet is gelukt om, <lacht> om, het letterlijk te volgen allemaal, maar ik denk dat. Ik kan niet wat ik, ze hier bedoelen. Nogmaals, ik heb er niet veel verstand van. Maar, maar wat is het bijzondere van dit recept? Want de varkenslapjes van mijn oma... Nee, die, maar dat die vond is dus wel weer het leuke van... Of tenminste, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dat boek vooral van Ferran Adria... Daar staat ook gewoon een pasta bolognese in. Weet je, okay. daar staan eigenlijk de dingen in... die hij met zijn personeel had. Dat was het, ja. Hij en is... hij heeft daar gewoon die recepten zo opgeschreven. Mm. Maar ik zal je vertellen... Iedereen vindt het gewoon heel erg leuk... om thuis te koken als Ferran Adria. Ja. En wat het dan is, maakt bijna niet meer uit. Nee, toch? Dat is het gewoon. Ja, dat is dat... net met jou, met de boeken van Ron. Ja, iedereen vindt dat gewoon leuk dat ze dat kunnen. Ja, maar dan is het wel leuk als het, um, als het ook echt heel erg lekker is. Ja. ja. Ik ben wel met je, dit is gewoon... Niet bijzonder. Nee, nee het is nee. niet bijzonder. Het is bijzonder. flauw, het is vlak. Maar goed, nou gaan we wel... Nog heel eventjes met meneer Passar. Hoewel ik daar ook iets heel raar in vond. Persik met, een persik citroen. met citroen en safraan. Ja. Daar staat nergens of je de citroen moet schillen of niet. Ik had altijd, maar ik heb het dus niet gedaan. <lacht> Laat ik dat duidelijk zeggen. Want ik denk als het er niet staat, er staat neem een citroen. En dus die, uh, Ik had altijd het geel eraf gehaald en uh, in partjes gesneden. Maar goed, en wat ik ook heel bijzonder vind is dat er uh, amandelen in zitten, gemak, grof gemalen amandelen. Ja, die had ik altijd geroosterd. Die hebt dus niet. Nou, jullie moeten het maar proeven. Ja. Ik vind het verder namelijk wel. Maar laten we even wat, ja. wat voor gerecht zitten we te eten. Het is een geschilde paprika of een perzik met een. Het is dit is wel lekker. Verzekerd. Oh, ja, het is Top. ontzettend lekker. Maar ik okay, had die amandelen geroosterd. toch nou. niet dan? Dat is verrukkelijk en eten. Het is ook verrukkelijk. Het is, en dat is simpel. En dat is dan die. Uh, dat boekje van Alain Passard, dat zei ik ook aan het begin. Dat is dus niet speciaal gemaakt voor mensen thuis. Mm -hmm. Nee, dat is, daar kan Ron ook nog met plezier in lezen, ja, in zo'n boekje. Gewoon omdat wat de man ja. doet en die recepten, echt. Nou, Petra, ik zweer het je. Ik geef je dat boek mee, jij gaat, jij kan dat. Ik ben eigenlijk een beetje de dummy oh, oh. van dit Nee, dat maak je zelf. <laughs> ik begin nu opeens te ontdekken nee. en wat voor fuik ik hier aan het lopen ben. Passaar is wel, wel een man. Het is heerlijk. Ja, alles wat hij doet, doet hij vanuit zijn hart. Ja, maar die amandelen gaan ook ja. moeten worden. Ja. Vind je ja. niet? Amandelen roosteren? Ja? ja, mandelen hadden geroosterd moeten zijn, vind ik. En dan heb je een beetje meer beetje ja. roast-barbecue-achtig iets. Ja, maar nu heb je meer dat bittertje van de ja, amandel. Ja. Jona, wat is de moraal van dit verhaal? Nou, dat ze misschien zich misschien bij hun lees moeten houden. Dat het ontzettend leuk is als er boeken door chefs geschreven worden... met recepten waarin mensen... Nou, zoals ik voor de uitzending vertelde, toen Ronde nog niet was... mijn kersttoetje vorig jaar kwam uit het winterboekje van Ron. Heel makkelijk, want ik hou niet van koken met kerst. En het was helemaal perfect. Als het klopt... Maar daar, dat ligt dus weer aan de redactie... die over zo'n boek heen gaat. Zorgen dat echt iedereen er dan ook echt iets mee kan... is het heel erg leuk. En verder moeten chefs gewoon... Johnny Boer moeten boeken maken... die voor zijn collega's interessant zijn. Juist. Dat is heel duidelijk. Nou, nou, en er zijn er veel, ja. ja. Als je boeken... Voor, we hebben er echt iemand erbij ook, die gewoon een hobbykok was. Ja. En die ook dingen tegen me zei, je moet zeggen, je Oh ja... Ik heb helemaal niet aan gedacht. Nee, maar de uitgeverij, je moet die dat gaan doen. Of als ze het zelf gelukkig zijn, er heel veel die het zelf uitgeven. Is die ook met die boeken van Sergio, hè? die doet dat nu zelf helemaal. Er moet gewoon met heel veel zorg en aandacht die recepten opgeschreven worden. Zodat mensen thuis het echt kunnen. En Sergio, dan hebben we het natuurlijk over Sergio. Sergio want Wij spreken eigenlijk de koks alleen maar met hun voornamen <laughs> in dit programma. Uh, brooddrank is een goede vervanging van wijn in de kaasfondue. Schrijft uh, een van onze luisteraars die Simon heet brooddrank, dan heb je ook geen stoppen meer nodig. Of is, kan jij hier iets mee uh, nee. Bette Kosten? Nee. nee, maar als je geen wijn in de kaasfondue wil, zijn er nog leeg vervangingen natuurlijk. Zoals? Je kunt met bouillon aan de gang, je kunt met thee aan de gang, je kunt met. Maar ja, je eet een traditionele kaasfondue. En o de wijn, appelsap. de alcohol verdampt. En waar maak je nou zo vreselijk druk om? Nee. Ja. Dat is niet te erg. Nee. Je wordt er niet dronken van. No. Nee. Tenminste, wij niet in nee. ieder geval. Goed, dit was Mandjaren. Ik vind het leuk dat jullie er waren. Wij gaan nou ontzettend door eten. Want je hebt gewoon voor een heel weeshuis gekookt. Ja. Niet in Vietnam, maar gewoon hier. Volgende maand zijn we er weer op vrijdag 2 november. Bezoek tussendoor onze website radiomandjaren.nl. Daar komt de hele receptuur van deze uitzending op te staan. Zometeen na 8 uur twee dingen met over gehoorschade na een bezoek aan een discotheek. Ook een belangrijk onderwerp. En programma maker Jan Douwe Kroeske die komt daarover praten. Zometeen na 8 uur. Zeg even over. Het brood was zo'n kwestie is deze week, jongens. Eten we nog gewoon brood, volgoren brood? Niet zoveel mogelijk. Ja, dan heb je gek op brood. Ja. Brood is een van de lekkerste... Uh, Leven zonder brood. Nee, ja, Nederlanders een... eten toch gewoon brood. Ja. En het maakt niet uit of je er dik van wordt, toch? Of zo, of nou, weet je, ik denk gewoon dat als je goed brood eet, dan is het goed. Ja. En als je brood met ontzettend veel uh, conserveringsmiddelen en, en de grond uit. Dat is de jouw bakker hè, die daarmee kwam, volgens mij toch? Is dat diezelfde bakker? Ja. rombla. Mijn ik, ik, menno heb ik. Ja, ja. menno. Ja, ja. Ja. Maar, ik heb, maar dat ik, dat ik, een... als ik weer aan het de donkere, grauwe kant van schrijver Tommy Wieringa. Klassieke muziek met hart en ziel, Zepkwartet en Edwin Rutte. En rebelse mode en petticoats uit de Fabulous 50s. Zondag in Kunst TV, 5 over 6 op Nederland 2. Ze is 75 jaar, Maria de Haan. Mijn uitgangspunt is nooit doen geweest. Samen met haar vriendin Lamy reist ze in een bus langs markten in Europa... op zoek naar oude curiosa. Borden, vogelkooien, stoelen, vazen... kortom, alles wat ze zelf weer kan doorvoeren. Maar de olifant is niet in jouw prijsklasse? Nee, nee. we gaan even verder kijken. Luister zondagavond naar de documentaire Pluk de Dag. Het grootste deel van de bezigheden is om het leven leuker te maken natuurlijk. En... Pluk de Dag.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 Mees Kees van Mirjam Olderhaven voor maar 4,95. Dit is Radio 1.